Goedemorgen allemaal, van harte welkom in de Veenaardkerk. ik ben uh, Annemieke Oudman en ik leid je door de dienst van morgen en uh, je bent heel welkom of je hier nou voor de eerste keer komt of al vaker bent geweest of al heel lang komt, voel je welkom en voel je vrij om mee te doen, te luisteren, maar ook gewoon lekker mee te zingen, we gaan straks uit de Bijbel lezen, Marten gaat ons er meer over vertellen, we gaan bidden, voel je vrij, om te kijken, te luisteren of gewoon mee te doen. Voel je vrij. Dat zeggen we zo makkelijk tegen elkaar. En het is eigenlijk een heel mooie link meteen naar vandaag, naar Bevrijdingsdag. Ik heb de vlag meegenomen en die is uh, met een beetje hulp prachtig opgehangen hier. Hoef ik hem niet zelf vast te houden. Wie heeft vanmorgen al uh, de vlag uitgehangen, buiten? Ah, toch wel een heel aantal, hè? Niet iedereen, hè? Nee... Ik reed een beetje door, uh, door Meidrecht vanmorgen en toen dacht ik, nou, een aantal wel en een aantal niet. Het is echt een teken van bevrijding, hè? dat we vrij zijn. En ik denk dat er helemaal niet zo heel veel mensen zijn hier nog in de kerk, kijk even rond, qua leeftijd, die dat echt nog hebben meegemaakt. Mag ik even, mag even vingers zien? Wie heeft die bevrijding echt meegemaakt bij leven? Je was er al wel, he, Frida, maar je niet bewust meegemaakt. Hè? Kun je nagaan. Dus wij zitten hier met z'n allen. Eigenlijk maar één iemand heeft het echt niet eens bewust meegemaakt. En wij vieren toch elke keer Bevrijdingsdag. Dat in 1945 de oorlog voorbij was en we echt weer bevrijd waren. En ik zat erover na te denken en ik dacht, ja, twee weken geleden vierden we Pasen. En eigenlijk is dat ook een soort bevrijdingsdag eigenlijk was er natuurlijk ook oorlog en heeft God de grootste reddingsoperatie van de geschiedenis in werking gezet om ons te bevrijden te bevrijden van pijn van verdriet, van angst van zonde, van ellende en hij heeft overwonnen, Jezus overwon de dood en vandaar dat het bevrijdingsdag ook echt betekent dat we vrij zijn, als christenen ook maar ja, wat betekent dat eigenlijk vrij zijn? Daar kun je heel veel over zeggen. En Martin gaat uh, ons daar vandaag in meenemen. In wat dat als christen ook betekent. Dus um, ik zou willen zeggen, zullen we deze dienst verder gaan met uh, samen bidden. Dat we ook danken dat we vrij zijn. In een vrij land wonen. En hier gewoon, uh, gewoon mogen zitten. Voor ons is het zo gewoon. En op veel plekken is het helemaal niet gewoon. Dus ik zal ook bidden voor mensen... Christenen in landen die in landen leven waar, waar je niet zo naar de kerk kunt gaan. Zullen we samen God danken en bidden? Goede God, Heer Jezus, dank u wel. Dank u wel, Heer, dat u ons hebt bevrijd. Dat u die reddingsoperatie in gang zette. En dat u, Jezus, overwon. Dat u de dood overwon, waardoor wij mogen leven... En ook nog leven in vrijheid. Dank dat we in Nederland al zoveel jaar vrijheid kennen. We willen nu bidden, Heer. Voor al die mensen die in landen leven waar dat niet zo is. Waar oorlog is. En onrust en onveiligheid. We bidden nu. Geef ook daar vrede. En vrijheid. En we bidden nu voor die mensen. Onze broers en zussen. Ver weg op de wereld. Die niet zo vrij bij elkaar kunnen komen als wij vanmorgen in de kerk wilt u hen nabij zijn als ze dat in het geheim moeten doen als ze moeten vrezen voor hun leven als ze bij elkaar komen wilt u hen sterken en hen elke keer weer een hart onder de riem steken en hen nabij zijn want dat bent u Heer, een God van nabijheid maar ook een God van vrijheid geef dat we dat mogen vieren vanmorgen in de dienst met elkaar in Jezus' naam. Amen. Nou, dan gaan we eerst uh, meteen het kidslied zingen volgens mij. Toch? Met Clinton, hè? Ja. We gaan het eerste lied niet met Clinton zingen, maar met YouTube. Kijk, zullen we gaan staan voor het eerste lied? Waar we willen In onze maatschappij Vrij zijn Vrij zijn Wij mogen vrij zijn Vrij om te zeggen Wat we denken Vrij Jezus heeft gedaan voor jou en mij, zet ik mijn zorgen voor altijd opzij, omdat Hij ons vrijgekocht heeft van de slavernij, we zijn wij Gods kinderen, we zijn vrij. Het is alweer tijd voor de kinderen om naar hun eigen programma te gaan. En we hebben er drie vanmorgen. De Veenhard Kruimels, de jongste, van 0 tot 3, gewoon hier in het gebouw naast de keuken. Die mogen mee met uh, Marjorie en Theo. Kijken waar jullie zijn. Kijk eens. De kinderen van groep 1 tot en met 4, die mogen mee naar de Veenhard Kids met Christa. Die zit hier. En Arwin. En Eva. Die gaan zo meteen naar de Fonteinschool. En er is ook een programma voor de Kanjers vanmorgen. Kinderen van groep 5 tot en met 8. Die mogen mee met Gerike en met Anouk. Die zit daar. En um, die zijn ook in de Fonteinschool. Dus ik zou zeggen, pak straks lekker je jas. En um, heel veel plezier. En we zien jullie aan het eind van de dienst straks weer terug. En dan wachten wij even tot het rustig is. Dan zingen wij samen een paar liederen, deze keer wel met Clenten. Dus ik wil jullie uitnodigen om te komen staan. We gaan beginnen met: uh, Ik kan bidden. Er is niets beter uh, als in uh, Gods huis zijn en hem aanbieden in, uh, in de waarheid, maar ook in de geest. Amen. Vandaag gaan we hem aanbieden in de waarheid en de geest. Dat betekent dat wij onze harten moeten geven. Niet alleen maar zingen, maar bewust hem alles geven vandaag. Amen. Ik kan biden, heel mijn haar. Ik verhoog u, is een waar, Rube. Hier ik voor u wil gaan waar is hij. Hier ik heb, mij naam, bed. Hier ik heb, Amaidanken. You all, I want you to pray. You all, come to me, thank you. Here I am now. here I am for you now. If my love And you bend my knee I trust you. Father and Son If my knower op naar uw troon. Hiri geef u mij namen, bede. Hiri geef u al mijn danken. U alleen wil ik u komen, U alleen kom u mij. Hiri geef. Hier ik geef u mijn naam beden, hier ik geef u al mijn dank. U alle wil ik aanbidden. U alle komt u mijn dank. Hier ik de nu. Heer, ik doe nu en bouw voor u nu. Geef mij leven, want u bent mijn heer. Ik vertrouw u. Vader en zo, hef mijn oog op naar uw troon, Irige, u mijn aanbidde, Irige, u aan mij danken. U alleen wil ik aanbeden, U alleen komt u mij dan. Hier ik geef, ik u mijn aanbeden. Hier ik geef u al mij danken. U alleen wil ik aanbeden. In the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Father, voor uw troon zijn wij gekomen. We hoogen uw naam. U geeft onze genade. Roepen we in de naam, in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Geest. Voor uw troon zijn wij gekomen. En we hoog nu na, naam, je geeft onze genade, je roept wij Hoor Voor ons loflied, heer, onze dank, en je bouwt gene, je En u draagt ons hoog op uw vleugels mee, in de wereld zitten.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 voor u tro zijn we gekomen en vergoon uw naam. U geeft onze genade, ik roep het waarjaar. Hoor ons loflied liet Onze dankwikkeling. en geen bow uw gemeente zing. En hij draagt ons hoog op uw vluggezijde, de wereld zitten. vraag. vraag. In die Onze verdriet, ons verdriet voor de Lee. God maakt Ons lof onze dank, wikkeling en gebouw gene uw gemeente zin. en u draagt ons hoog op uw vlugels mee in de wereld zitten, ja, de wereld zitten, God maakt vaak. God macht frei in die Hoog. Leven waar onze verdriet. ons verdriet von der Le God macht frei. God maakt vrij, God maakt vrij. God maakt vrij, God maakt vrij. Vader, dank u wel wel dat u ons heeft vrijgemaakt. wel dat u bent gekomen hier op de wereld om ons te redden. Wij zien dat wij vrij zijn vandaag. Door uw, uw, uw geest. Door uw genade. Door uw liefde. Het is de enige reden dat wij vandaag samen zijn gekomen. Daarom willen wij dit. Onze aanbiedingen naar u toe brengen. Want u bent ons hier. Je bent onze God. God van genezing. God van liefde. God die ons kent. En wij weer dichter bij u zijn. Jezus, ik wil heel dicht bij u komen. In uw nabijheid wiksaan. Zo dicht bij u voel ik uw liefde stromen. U maakt mij heilig en rein. Nog een keer. Jezus, ik wil heel dicht bij u komen. In mijn nabijheid wil ik zijn. Zo dicht bij u voel ik uw stromen, u maakt mij heilig in rij. In de schouwplaats, in de schouwplaats van de allerhoogste. Blijf ik onder u flug. Voorz, o je schaduw, bestrijd mij, je trouw, neem mij toe, je bent mijn leven, mijn nee. Jezus, Jezus, ik wil hier dicht bij u komen. In uw nabij, zij. bij u voor maakt mij haar. In de schuilplaats van de alle hoogste, blijf ik onder u vluchten, o oh Heer. Uw schaduw beschermt mij, uw troon is mijn toerflucht. U bent mijn leven, mijn eer. In de schouwplaats. In de schouwplaats van de Allerhoogste Blijf ik onder uw vlucht, oh Heer U schat, beschrijf mij uw troon, nis mij te flug. U bent mijn leven, mijn eer. U schaduw, uw schaduw, beschrijft mij, uw troon is mij te vlucht. U bent mijn leven, mijn eer. U bent mijn leven, mijn eer. We gaan samen een stukje lezen uit de brief aan de Galaten en je kunt meelezen op de Beamer. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak, heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Dan bent u niet gericht op uw eigen begeerte. Wat wij uit onszelf najagen, is in strijd met de geest. En wat de geest verlangt, is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander. Dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt bent u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid... afgoderij en toverij... vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede... gekonkel, geruzie en rivaliteit... afgunst, bras en slempartijen... en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die u al eerder gaf... Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigen waan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen. Marten. Morgen Vanmorgen het thema vrijheid. We leven niet in oorlog in Nederland, gelukkig. Maar toch kun je de vraag wel stellen, ben je zelf ook een vrij mens? Hoe vrij voel je je eigenlijk? Om vrijheid is best wel veel te doen, het is eigenlijk ook een heel breed thema ben ik achtergekomen. Je kan allereerst denken aan je privacy, daar gaat het tegenwoordig natuurlijk veel over. Je gegevens via uh, internet, Hoe veilig zijn die? Hoeveel weet Google, andere bedrijven? Hoeveel weet iedereen van je tegenwoordig? Als het gaat om vrijheid kun je ook denken aan de vele keuzes die je tegenwoordig kan maken. Het vele kiezen. Je kan op de middelbare school kiezen voor een profiel. Daar moet je kiezen. Je kan kiezen uit honderden opleidingen. Laatst stonden Lisbeth en ik. We hebben een nieuwe vloer uitgezocht. Toen gingen we de winkel binnen voor de vloeren. En je moet eerst natuurlijk kiezen wat voor type vloer. Uiteindelijk kwamen we op laminaat uit. Maar als je dan binnenkomt, dan kun je nog weer kiezen uit... Nou, hoeveel vloeren waren het? Ongeveer 50 verschillende vloeren. En daar moet je uit gaan selecteren. Veel keuzes. En ik moet eerlijk zeggen, soms krijg ik daar ook wel eens een beetje keuzestress van. Het zou misschien ook best makkelijk zijn als er gewoon twee vloeren zouden zijn. Dan kun je er één kiezen en dan ben je klaar, denk ik wel eens. Keuzestress. Misschien herken je het wel. Vrijheid kan ook misbruikt worden... Denk aan aanslagen die gepleegd worden. Laatst nog in Utrecht. En vaak hoor je dan, ik citeer nu even Mark Rutte... dat was van drie jaar geleden bij de aanslag in Parijs... dat het gaat om onze vrije manier van leven. Mark Rutte zei toen, dat was in Bataclan de aanslag waarbij veel doden vielen... het gaat om onze vrije manier van leven... om gewoon naar een restaurant te gaan, een voetbalwedstrijd te bezoeken... een concert te kunnen bijwonen. Maar geweld en extremisme zullen nooit winnen van vrijheid... ...en menselijkheid. Dat is een beetje de vrijheidsdefinitie. Kunnen gaan en staan waar je wil. Kunnen doen waar je zin in hebt. En daar zit natuurlijk ook iets heel moois in... ...dat we dat ook kunnen, dat we vrijheid hebben. Wat zegt de Bijbel nou over vrijheid? Wat heb je daaraan voor je leven? Hoe word je nou een, een vrij mens? Misschien nog wel een vrijer mens. Het stukje wat we net lazen... ...is een brief aan de Galaten. Dat is een Griekse provincie... Galatië heet die provincie. Waren christenen, die waren pas bekeerd, pas geloven geworden, net christen geworden. En die hadden iets ontdekt, een nieuwe vrijheid, een nieuwe idee van God. Ze hadden ontdekt dat er in God zelf, in Jezus zelf, vrijheid is. Wat we weten vanuit uh, die mensen die daar woonden, was dat ze waarschijnlijk hun leven niet zo op de rit hadden, niet zo goed leefden, misschien zelfs wel helemaal erop losleefden. Maar ze hadden iets bijzonders ontdekt, want als je erop losleeft, dan kun je snel denken, als er dan een God is, dan heb ik hem tegen me. Dan is er eerder een oordeel over me, dan dat er iemand is die van me houdt. Zij hadden ontdekt dat er in Jezus iemand van je houdt. Ook al heb je je leven juist niet op de rit. Een vrijheid, een nieuwe vrijheid in Jezus. Ik lees even het stukje erbij, gelaten 5 vers 1. Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven. Dus eerst bevrijd zijn door Christus en vervolgens in vrijheid leven. Dus een nieuwe vrijheid ontdekt. Maar het gaat ook verder... Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd dus stand. En laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Dus een nieuwe vrijheid, maar ook een slavenjuk. Dus die vrijheid kan ook weer bedreigd worden. Nou, wat was in die provincie nou de bedreiging? En namelijk om weer volgens alle Joodse wetten... om die te gaan naleven... En daaruit weer een, je vrijheid te krijgen. Maar leidt dat tot vrijheid? Waarschijnlijk niet. Want het waren zoveel wetten dat je ja, de weg ongeveer kwijtraakt. Je moest zoveel uh, goed doen. Dit doen, dat doen. En als je dat doet, al die wetten opvolgt, dan ben je goed voor God. Maar dat vereist dus wel een soort... Ja, perfect bestaan, een, een, een bestaan waarin niet plaats is voor falen, voor tekortschieten. Alleen als je dat doet, dan heb je God tegenover je als iemand die goed, liefdevol naar je kijkt. Zij hadden dus ontdekt, het is anders. In Jezus is er een nieuwe vrijheid. En Paulus die wil dan ook weer opnieuw helpen herinneren aan die vrijheid. Hij blijft het nog een keer zeggen. Hier zegt hij, pas op dat slaafjuk. En dan gelaten 5 vers 13 zegt hij, broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Het is ook een roeping, een bestemming om vrij te leven, vrij te zijn. Wie van jullie kent de film The Shawshank Redemption? Veel. Hij heeft ook gedraaid in het filmhuis, als ik het goed heb. Er komt als het goed is even een plaatje van tevoorschijn. Die linker is Andy de Vreen, als ik het goed uitspreek. Het is eigenlijk een verhaal over... Ik kan het denk ik wel vertellen, want veel hebben hem gezien. Anders heb je toch een beetje pech. Misschien is die film alsnog mooi om te zien. Maar goed, het plot is mooi, vind ik. Die linker die komt onterecht in de gevangenis terecht. En hij zit jaren en jaren in de gevangenis onterecht. Maar hij blijkt een, een bijteltje te hebben... waarmee hij elke nacht een stukje uit de muur weghaalt. En uiteindelijk ontstaat er een gat van ongeveer zo groot... waar hij een poster voor hangt, zodat niemand dat doorheeft. Uiteindelijk ontstaat er een gat, een lange gang door die muur heen. En op een goede nacht, als het bliksemt, zodat niemand het hoort... kruipt hij daar doorheen. En hij weet uiteindelijk het riool te vinden. En via dat riool, via... De poep en de plas kruipt hij naar zijn vrijheid toe. Uiteindelijk plonst hij in het water en dan staat hij vrij buiten de gevangenis. Een mooi beeld van vrijheid. De vraag is wel: als je uit de gevangenis komt, hoe ga je dan leven? Je kan weer de verkeerde kant op gaan, je kan de goede kant op gaan. En dat zie je bij Andy, speelt dat iets minder, maar je ziet wel dat hij tijdens die gevangenis altijd heel tijd nadenkt... hoe ga ik nou mijn leven inrichten als ik straks vrij ben? Straks ben ik vrij, maar hoe richt ik dan mijn leven in? Hoe vul je vrijheid in? Vrijheid is natuurlijk mooi, je kunt doen wat je wil, maar hoe vul je dat in? In dat spanningsveld zitten die mensen in Galatie, in waar we net over lezen... maar ik denk wij vandaag ook nog wel. Als je verder leest, gelaten 5 vers 13, staat er: Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet. Ik kijk even naar achter. Ja, precies. Even kijken. Ja. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: heb uw naasten lief als uzelf. Je ziet eigenlijk dus twee opties. Je kan met die vrijheid twee kanten op. Je kan het misbruiken, zou je kunnen zeggen, om je eigen verlangens te bevredigen. Dat is een weg die wordt gewezen. Of je dient elkaar in liefde. Paulus moedigt aan tot dat elkaar dienen in liefde. Die, uh, dat misbruiken van die vrijheid, daar staat eerst uw eigen verlangens. Als je verder leest in dit hoofdstuk, dan gaat het er over een strijd tussen het vlees en de geest. Het vlees en de geest. Daar zal ik wat meer over zeggen. Gelaten 5 vers 19, Dan volgt er een heel rijtje, dat hebben we net gelezen, met dingen die niet goed zijn. Dat worden ook wel genoemd werken van het vlees. Het is bekend wat onze eigen wil, daar staat dat woordje vlees, allemaal teweeg brengt. En dan volgt er allemaal uh, ellendige dingen waarvan uh, niet gelovigen, zoekers, gelovigen, allemaal denk ik wel zullen zeggen, dat is niet goed. Denk aan dingen als uh, misbruik op seksueel gebied, hele heftige woede, ruzie, vijandschap. Allemaal dingen waarvan iedereen wel zegt, dat is niet goed, daarmee zit je niet op de goede weg. Werken van het vlees. Jezus kan ook best confronterend uit de hoek komen. Hij komt ook een keer met zijn rijtje. Jezus zegt, Marcus 7, vers 21. Want van binnenuit, uit het hart van mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid, een hele lange rij. Al deze slechte dingen komen van binnenuit en die maken de mens onrein. Nogal heftige teksten. En ik vind het zelf ook best wel ja, alarmerend eigenlijk. Dat dit dus uit het hart van mensen, ook uit mijn hart, kan opkomen. Al mijn verlangens die ik heb, zijn niet altijd verlangens die goed zijn. Die niet, zowel niet goed zijn voor mezelf, maar ook niet voor anderen. Een strijd tussen... Werken van het vlees. En misschien herken je daar ook wel iets van. Van die werken van het vlees. Op wat voor manier maar ook. Je kan bijvoorbeeld denken in woede. Als je echt onterecht boos wordt op iemand, dan heb je daar zelf een rottig gevoel over. Dan voel je je schuldig. Maar de persoon waarop je boos wordt, die voelt zich ook vervelend. Die voelt zich gekwetst. En als je kijkt naar die slechtheid, denk juist nu bij Bevrijdingsdag. Aan wat er gebeurd is in het verleden. De concentratiekampen, dat is natuurlijk een echte uiting... van wat mensen kunnen doen. Dat is wel schrikken. Dat zijn die werken van het vlees. Maar daar komt er iets tegenover. De vrucht van de geest. Het schijnt ook heel anders te kunnen. Veel mooier, aantrekkelijker. Maar de vrucht van de geest, staat er dan... is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid... Goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Twee zaken die tegenover elkaar staan: werken van de geest en de vrucht van de geest. En de aanmoediging klinkt dan, gelaten 5, vers 22. Ik moet eentje verder: 25. Wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Dus hiertoe word je aangemoedigd om deze richting niet heel precies een nieuwe wet een nieuwe richting liefde, vreugde, vrede uit de geest leven om op die manier te leven je zou kunnen zeggen er is geen oorlog meer op dit moment maar er kan nog wel een strijd in je hart in je gedachten noem het een oorlog plaatsvinden in jezelf een strijd tussen het kwaad ...en het goed, en het goede. Een strijd tussen het vlees, de werken van het vlees... ...en de, de vrucht van de geest. Of noemen we het een strijd tussen sferen die negatief zijn... ...vol agressie, of sferen die positief zijn. Blij, met blijdschap, met vreugde, met liefde. Rutte heeft het vaak over onze manier van leven. Dan gaat het heel vaak om vrijheid... In het christelijk geloof zit ook veel vrijheid. Er zit vrijheid in om te geloven of niet. Om Jezus te volgen of niet. En je wordt ook aangemoedigd om die vrijheid in te vullen. Met vrijheid kun je allerlei kanten op. Maar er zit een oproep in om het in te vullen. Om er iets mee te doen. Om er iets moois mee te doen. Namelijk die weg van de geest. En dan begint het met die vrijheid in Jezus zelf te vinden. In hem te ontdekken dat je geliefd bent, aanvaard bent. Dat je in hem ook vrij wordt. Vrij wordt gemaakt om mooi te leven. Dat er geen oordeel meer is, zodat je dat ook kan uitstralen. Vrijheid. En ik wil je tot slot aan het denken zetten over twee dingen waar ik zelf niet uit ben. En dat zijn social media en je smartphone. Social media. Leiden die nou eigenlijk tot vrijheid, of niet? We kijken eerst even naar een filmpje. En dan nog even bij te zeggen, het is van Bas Heijnen, dat is een politicoloog, en Um, het is een serie die je op NPO kan vinden. Het gaat over vrijheid. Als je dat intoetst, kun je het zo terugvinden. We kijken een uh, kort fragment. Digitale technologie beloofde ons vrijheid en verbroedering. Maar het is een hardnekkige illusie dat technologische vooruitgang ook de mens zelf beter zal maken. Het werd mij maar langzaam duidelijk... ...dat zich ook in dit paradijs een slang bevond. Kijk hoe Facebook en Google het evangelie prediken... ...van oneindige persoonlijke vrijheid en volledige transparantie. Zien ze mij als een individu dat voor zichzelf denkt... ...wel nee, als iemand die commercieel geëxporteerd kan worden... Ik mag gratis leuke foto's en linkjes posten, maar achter de schermen ben ik gewoon handelswaar. Ik ben er met open ogen in gelopen. Companies like Facebook of YouTube will say, geven you know, we're giving people more access to information. We're giving people the ability to broadcast themselves. We're giving people the ability to make the world more open and connected and talk to anyone at any time." And these are true things. These are amazing, powerful new capabilities. It's 100% true that we're getting all of these new choices. It's just that we're not asking the real question, which is, what are these choices for? Ik nam de hele nigger. Ik sloot de hele geleidsinstallatie. Het gaat goed. Dank je wel. Waar dient dit voor? De optie, je kan het voor veel gebruiken en ik ben er zelf niet uit, maar ik zou zeggen, laat je gedachten er eens over gaan. Ik heb een voor en een tegen. Je zou kunnen zeggen, social media um, hebben. En ook even als je het bedenkt vanuit vrijheid, vanuit het liefhebben van anderen, vanuit het invullen op een manier waarop je iets goeds doet voor anderen. Zou je kunnen zeggen, ja, is, is het mogelijk nee? Nee. Als je veel plaatst. En er wordt natuurlijk best vaak veel geplaatst over je leven. Hoe leuk, hoe mooi dat is. Waartoe leidt dat vaak tot anderen? Dat anderen zich minder goed voelen over hun eigen leven. Leidt dat tot geluk? Tot iets waar anderen iets aan hebben? Misschien niet. Je kan ook hele andere dingen plaatsen. Je zou ook kunnen zeggen. Ja, het is juist mooi. Je bent meer verbonden. Er zijn veel meer mogelijkheden. Je kan met mensen real life in Nederland en de hele wereld verbonden zijn. Zo kun je ook juist iets betekenen voor iemand anders denk er eens over na zou ik zeggen ik ben er zelf niet over uit hoe wil je eigenlijk omgaan met social media hoe kun je dat zo gebruiken dat, anderen, dat je op een of andere manier anderen daarmee lief hebt dat je die vrijheid zo invult en de tweede waar je over na denkt zit er heel dicht tegenaan heeft alles met elkaar te maken natuurlijk, is je smartphone als je denkt over het Geleid worden door de geest. Denk ik soms wel eens: word ik geleid door mijn smartphone? Op de meest rare momenten, denk ik wel eens: ik zit ergens naar te zoeken op mijn telefoon, maar waarom had ik hem ook weer gepakt? Je smartphone, kun je ook weer een voor- en een tegenover zeggen? Je zou kunnen zeggen: ja, je smartphone die heeft niet zoveel uh, zin. Het is niet zo handig als je juist iets voor anderen wil hebben, juist anderen wil liefhebben. Want het zorgt voor minder contact, zou je kunnen zeggen. Ik loop eens op een, uh, als je weleens op een station loopt of ergens zit. Een restaurant of waar ook maar. Dan zie je mensen naar beneden kijken naar het scherm. Of Alexander loopt langs en je ziet vooral mensen foto's maken en filmpjes. Je zou kunnen zeggen, het zorgt voor minder contact, verwijdering. Je kan ook zeggen, je kan het juist inzetten om er mooie dingen mee te doen. Om meer verbonden te zijn met elkaar, om in liefde die andere te zoeken om die vrijheid zo te gebruiken. Het geeft mogelijkheden. Ik zou zeggen, denk er eens over na op bevrijdingsdag. Geeft dit je vrijheid? Social media, je smartphone, of juist niet? Helpt het je om anderen juist lief te hebben, of niet? Vrijheid. Er is al veel over gezegd. Maar het vraagt ergens zelf ook om keuzes, om het in te vullen. Welke richting wil je volgen? De werken van het vlees of de vrucht van de geest? Ik zou zeggen, volg die vrucht van de geest? Als je dat volgt, dan wordt het mooier op aarde. En het brengt jezelf ook bevrijding. Als je iets kan betekenen voor anderen, heel praktisch, of door een luisterend oor, of hoe ook maar, kan dat jezelf ook vrijheid geven. Ik geef je drie handreikingen. De eerste is, lees thuis eens nog dit hoofdstuk na. Gelaten 5. En leg het eens naast je leven. Hoe zit het met die werken van het vlees en de vrucht van de geest? De tweede is, bedenk dus eens, hoe zet je social media, je smartphone, zo in dat je anderen ermee lief hebt? En de derde is, bid. Vraag Jezus ontmoet hem, zoek zijn geest, ik hoor net een pling toepasselijk vraag Jezus zoek zijn geest, zoek hem het contact met hem, de verbinding met hem want die vrucht van de geest dat kan natuurlijk ook weer voelen als een nieuwe, een nieuwe wet waar je onder gebukt gaat, dan moet je ook weer van alles, maar het mooie is dat het bij die vrucht van de geest gaat om de geest zelf die het in je wil doen, je hoeft het niet uit je tenen te halen je mag in die kracht van hem iets ontvangen. Daar zit ook iets in van openen. Want Jezus die kijkt met liefde naar ons. En als je hem ontvangt, dan kun je jezelf ook vrijer gaan voelen. Om andere liefde te hebben. Ik zou zeggen, open jezelf voor hem, voor zijn geest. En ontvang die liefde van hem. Want die liefde, die is er. En ervaar daardoorheen vrijheid. En vul het in door liefde te hebben. Zullen we met elkaar de Heer zoeken en ook de vrijheid in hem. Zullen we bidden? Heer, we... Dank u dat we leven in een vrij land. En we danken u ook dat u een God bent die ons vrij laat. Dat u ons zoekt, dat u ons liefhebt. Maar dat u ook zegt: als je mij wil volgen, dan kan dat, als je dat wil. En dat u daarin vrijheid biedt. Dat u niet dwingt. In stilte zijn we bij u. We u voor wie u bent, dat u vol liefde bent, vol troost, vol nabijheid, dat er in uw leven is. En wilt u ons steeds meer maken tot mensen die zich vrij voelen, die zich vrij weten in de relatie met u. Wilt u ons bevrijden van alles wat ons van u af kan houden, angst, zonde. Weerstanden, wat het ook maar is, wilt u ons steeds vrijer maken in u en ons ook vrijmaken om er te zijn voor anderen, om misschien wel een beetje vrij te worden van onszelf en anderen te zien? Wilt u dat in ons doen met uw geest? Want u bent degene die de kracht daarvoor kan geven en wil geven. En dank u wel dat u dat ook doet. Zo bidden we u. In Jezus' naam. Amen. We zijn toe aan het luisterlied, denk ik. Of het mezinglied, maar dat is aan de uh, klanten. moest een laatste lied kiezen en toen dacht ik, oké, okay, laatste lied. Ja, ik ga liever een lied kiezen die een beetje nieuw eh, is voor de gemeente, zodat ik als ik de vorg, eh, volgende keer hier ben, dan kunnen we samen zingen. Ja. Zijn liefde kent geen... Hij wordt verhoogd. Er is geen andere naam. Er is geen andere naam. Jesus Van de wereld, rijkdouwd naar ons. Er is geen andere naam, er is geen andere naam. Jezus onze O, nieuwe wonen zit hij op de troon. En er is geen bauchen wordt verhoogd. Er is geen andere naam. Er is geen andere naam. Jezus onze God. Oh. De aard, de schuld. En beeft als hij terugkomt. Hij maakt vrij. Terwijl iedereen zingt. Heilig is de naam. Heilig is de naam. Van Jezus. Jezus. Jezus. De aard, de schuld. Heeft hij terugkomt, hij maakt vrij, de wijden zingt, Heilach is de naam, Heilach is de naam van Jezus, Jezus, Jezus, hij koopt in, hoe de koning komt. Van de wereld reikt uit naar ons. Er is geen andere naam. Er is geen andere naam. Jesus onze God. Oh, oh, no we wonen zit hij op de troon. We kleden bij ons een zuivere. Rain and Rena, it is Rain and Rena, it is Licht van de wereld dat naar ons uitreikt, zong je zo mooi net. En uh, zo is het, God reikt naar ons uit. En uh, in de Veenhaardkerk hebben we de goede gewoonte om ook uh, altijd een moment te nemen om te bidden voor de wereld en voor onszelf. En um, deze week doen we dat ook uh, voor Martin en Elisabeth. Jullie maken een uh, pittige tijd door. Martens moeder is al best lang ziek hè, en uh, gaat nu waarschijnlijk de laatste levensfase in. En um, nou, we zullen bidden voor... Uh, Nabijheid, dat je dat ook zo mag voelen en ervaren. En um, we bidden ook voor, uh, voor Robert, voor jullie thuis, voor Diane die uh, komende week wordt geopereerd. Diane heeft uh, borstkanker, dat is ontdekt. En uh, woensdag is de operatie. Dus uh, ook veel nabijheid en godsvrede voor jullie. Dus um, laten we samen zo bidden. goede vader in de hemel. Heer Jezus, u rijk naar ons uit. Er is niets liever dan dat u dat tegen ons zegt. Dat u naar ons uitreikt en ons nabij wil zijn. Ons troost wil geven als we verdrietig zijn. Ons kracht wil geven als we moe zijn of het niet zien zitten. En zo dicht bij ons wil zijn als we ons alleen voelen en als, de, als het leven soms pittig is en zwaar dank voor uw liefde daarin voor uw belofte dat u dat ook werkelijk doet voor ons we bidden voor Martin en Lisbeth voor Martins moeder voor Martins vader voor de familie heer wilt u dichtbij zijn we willen u ook danken dat u dat bent en ja, dat Martins moeder dat ook zo mag ervaren maar heer, deze laatste tijd waarschijnlijk van afscheid nemen is zwaar. Heer, uh, bent u nabij met uw liefde en uw vrede. Wilt u Martin ook omringen als hij nu nog steeds wel zijn werk doet, maar misschien zo meteen even ook niet. Heer, uh, ja, geeft u hem wat hij nodig heeft. wil dan ook bidden voor uh, Diana, heer, als zij komende woensdag wordt geopereerd... En voor Robert, voor hun kinderen. Heer, ook zij zitten in een pittige tijd. Waarin het leven plotseling tot stilstand komt. En waarin gezondheid, ja, plotseling zo bepalend is. Je wilt u erbij zijn. Komende woensdag bij de operatie. Toen de handen van de dokters zegenen. En zo met Diane en Robert en hun kinderen meegaan. We willen nu bidden voor ons allemaal zoals we hier zitten. U kent ons. En u weet wat er in ons hart leeft. En u weet of we juist opgelucht zijn en blij misschien. Omdat we goed gezond zijn. Of we ons zorgen maken. Of mensen om ons heen hebben. Naar wie ons hart uitgaat. U kent ons, Heer. En we bidden nu gaat u met ons mee. In de week die komt. En alle dingen die we. Dan weer gaan doen, als we naar ons werk gaan of naar ons gezin, of in onze buurt zijn. U bent een God van nabijheid. Geef weer dat we dat mogen voelen en ervaren en daar we ook weer van kunnen uitdelen. Heer, dat bidden we u zo. In Jezus' naam. Amen. De kinderen staan al ongeduldig te wachten. Ik zou zeggen, laat ze eerst maar even binnenkomen. Dan ga ik daarna nog een paar. Uh... Een paar dingen met jullie delen voordat we naar de koffie gaan. Kom erbij. Fijn dat jullie er weer zijn. Ik zoek je plekje maar weer op. Ik heb nog een paar dingen met jullie te delen. En daarna is er uh, koffie. ...en iets lekkers te drinken en thee, dus je bent sowieso uh, van harte welkom om nog even bij ons te blijven. We geven elke week als Veenaardkerk een bloemetje weg voor mensen die uh, wel wat ondersteuning kunnen gebruiken... ...en deze week is het om een mooi initiatief te ondersteunen. Ze gaan naar uh, Christel en Ronald Kooijman uit Apkouden. Ze hebben een zoon met een ernstig verstandige beperking en ze zijn een crowdfunding gestart voor een snoezelruimte. Dat stond in de Groene Venen afgelopen week... Dat is een mooi initiatief, dus het bloemetje gaat deze week naar hen beiden. Ik wil ook graag met jullie delen dat op 22 mei de introductiecursus weer start. Een cursus waarin je kennis kunt maken met de Veenaardkerk, waar de Veenaardkerk voor staat. En um, nou, aan het eind van de cursus kun je ook besluiten of je eventueel lid wil worden van de Veenaardkerk. Nou, als je daar geïnteresseerd in bent of je kent iemand van wie je denkt, nou dat is goed, Inter interessant voor diegene schiet mij even aan na de dienst of uh, Mart en zo meteen en dan, um, nou, dan komt dat vast goed en ik heb uh, eigenlijk een vraag vanuit uh, Gerrit jullie starten een bijbelkring Gerrit en uh, in, in, op, in juni gaan jullie beginnen dat is Gerrit voor de duidelijkheid en jullie zijn met vijf mensen en je zoekt, kan nog eigenlijk wel wat extra mensen gebruiken heb ik het zo goed gezegd dus als je denkt, hé, hey, dat vind ik boeiend. Ik zou eigenlijk wel gewoon ook lid willen worden van een bijbelkring. De bijbel door willen lezen met elkaar. Ga dan uh, na de dienst even onder de koffie naar Gerrit. Schiet hem aan. En uh, nou, vraag meer informatie of zeg, uh, ik doe ook mee. Ja? Goed. Nou, tot slot. De laatste mensen komen binnen. Tot slot gaan we collecteren met elkaar. We hebben een nieuwe maand en daarmee ook uh, een nieuw collectedoel. Het collectedoel deze maand is een uh, kindertehuis in Sri Lanka. Heel. Um, het komt dichtbij, vind ik. Als je net al die ellende hebt gezien op televisie, de aanslagen die er zijn gepleegd. Nou, dan is dit uh, echt een, uh, een parel van hoop, denk ik. Het heet ook Home of Hope. Het is een vriendin van. Uh, Elisabeth Ismaël, als je al wat langer in de Veenartkerk zit, dan ken je haar wellicht. En uh, zij heeft dat kindertenhuis opgericht en uh, verleent zorg aan de meest kwetsbare kinderen. Nou, op de Beamer kun je er meer over lezen. Ik zeggen, laten we collecteren en dan uh, zingen we nog één lied samen. Uh, ik hoor dat we de laatste lied gaan zingen. Uh, ik weet niet of jullie willen staan. De allereerste keer dat ik hier was, hebben wij dit lied gezongen samen met jullie. Dus ik hoop dat uh, jullie de lied. De lid nog kennen, maar we gaan sowieso samen en ons god aanbieden. Amen. Heilove in uw woord. Ik wacht op u. Kom dichter bij in uw geest. Maakt mij weer and en geeft <speaking> in give me anew And give You am with hope You are light my way Through the, <world> <speaking in> the, <world> <speaking in> the <world> Van uw woord, ik ben hersterd, ik ben gereed. door uw geest ben ik nu vrij, en ik geef mij aan u, en ik geef mij aan u. And I'm bleeding, I know. my love, my Ik ga leven op voor mij, daaraan het kruis kookt mij vrij. Liefde zo groot, voor ieder bestemd, dit is mijn god. Op oude dood, prakt leven voor, voor altijd is onze god verroeg, die na een heer de wereld dit is. Mijn god, gaf u leven, u gaf u leven op. Voor mij, daar aan het gras kookte mij frei. Liefde zo groot, voor ieder bestemd. Dit is mijn hoor. Stond op al de dood, bracht leven voor. Wo atatiso <issippi> hot fero dina enhe de viro kheret detes mein eni en ik geef mij aan u. in aanbidding aan u. Laatste keer ik geef. En ik geef mij aan u. And I my gaat met je mee en ontvang zijn zegen om in vrijheid te leven, om lief te hebben en praat nog even gezellig na zou ik zeggen, ontvang zijn zegen, de genade en de goedheid van Jezus Christus, de onvoorwaardelijke liefde van de Vader en de nabijheid van de Heilige Geest met jullie allemaal, Amen.